Het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Vanmiddag en vanavond trekken zware regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten over ons land. Bij deze buien zijn hagel en zeer zware windstoten mogelijk. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. Het KNMI geeft in ons land weeralarmen en waarschuwingen af... als wordt verwacht dat er extreem weer op komst is. Afgelopen week einde richt de noodweer voor ruim 10 miljoen euro schade aan. Vooral in het midden en oosten van het land was er schade door de vele regen en hagel.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 Jamal volts voor de B. TV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 Ulheinz in zijn oude stijl met on the sunny side of the street.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 De uitvoering van het bekende Blue Rondo à la Turk door het kwartet van De Brubeck. We gaan het eerst u uit met de twee vliegen in een klap, namelijk een zingende pianiste. De eind met Crazy.